10 uur. NPO Radio 1 met Gileane Plag. En een uh, warm welkom aan Nikki Sterkenburg, journalist bij Elsvier uh, Weekblad. Nikki, welkom. Goedemorgen. Terug van zwangerschapsverlof. Fijn om je hier weer aan tafel te hebben. Uh, gewoon omdat jij er dan weer bent met je zinvolle bijdragers. Maar ook omdat daarmee de verhouding man-vrouw hier aan tafel... <laughs> weer netjes in evenwicht is gebracht. 2-2 staat het dan. Hè? Het gaat dan, uh, ja, de etnische afkomst, die moeten we dan nog maar eventjes erbij verzinnen. Dat is ook meteen waar we het in het forum straks over gaan hebben. Uh, de inclusieve samenleving. Ook naar aanleiding natuurlijk van het feit dat het vandaag, 50 jaar geleden is dat Martin Luther King werd doodgeschoten met zijn droom... en alles waar hij voor heeft gestreden. Kortom, we praten daarover na het nos Journaal met Katrien Straatman. De eerste drie maanden van het jaar stonden er flink meer files... dan in dezelfde periode in 2017. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de filezwaarte... met zo'n 25 procent is toegenomen. Dat komt vooral door het weer. In januari stond het verkeer op veel wegen muurvast vanwege een storm. Die dag kantelden tientallen vrachtwagens door de harde wind. Ook worden door de economische groei steeds drukker op de weg... zegt de ANWB. Dit is pas het begin. De verwachting is dat in de komende jaren de reistijd op de weg... in de ochtendspits, avondspits, met 50 zal stijgen. Het dodental op Puerto Rico als gevolg van orkaan Maria in september... was veel hoger dan het officiële dodental van 64. Dat zeggen demografen en medici die onderzoek deden op Puerto Rico. Volgens hen gaat het om meer dan duizend doden. Hoogleraar Humanitaire Hulp Thea Heelhorst legt uit... hoe de onderzoekers tot die cijfers komen. Er zijn heel veel mensen die sterven eigenlijk indirect als gevolg van een storm. Bijvoorbeeld, je ligt in het ziekenhuis, de elektriciteit valt uit... je hebt een hartstilstand, ja, dan overlijd je aan een hartstilstand... maar wel door de storm. En pas nu zijn ze erachter dat er meer dan duizend doden waren. Naar aanleiding van deze bevindingen... heeft de gouverneur van Puerto Rico een nieuw onderzoek gelast. In het havengebied op het Indonesische eiland Borneo... dat door een olieramp is getroffen, is de noodtoestand uitgeroepen. De brand die afgelopen week-einde uitbrak is onder controle... maar nog steeds stroomt er olie het gebied in... waarschijnlijk afkomstig van een olieraffinaderij. Zeker vier mensen kwamen in de Vlammenzee om het leven. De vrouw die gisteren in Californië het vuur opende... bij het hoofdkantoor van YouTube deed dit uit wraak. Haar vader zegt dat ze door het lint was gegaan... toen, niet langer, toen ze niet langer geld kreeg van YouTube... voor het videokanaal dat ze beheerde. Bij de schietpartij raakten drie mensen gewond... van wie één ernstig, de vrouw, beroofde zichzelf van het leven. En het is minister Kolmees niet gelukt om werkgevers en werknemers... te dwingen tot een akkoord over het nieuwe pensioenstelsel. Dat had er eigenlijk op 1 april moeten zijn... maar de partijen worden het maar niet eens. Belangrijk geschilpunt is dat werknemers straks individueel... voor hun pensioen sparen in plaats van collectief. Meerdere zorgverzekeraars beleggen in medicijnfabrikanten die onder vuur liggen... omdat ze voor sommige medicijnen een paar ton per patiënt per jaar vragen. Het gaat onder meer om zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Mensis en CZ. Volgens deskundigen is het een verkeerd signaal... dat zorgverzekeraars beleggen in dat soort bedrijven. Zo had CZ het nog niet bekeken, zegt de voorzitter van de Raad van Bestuur. We hebben er nooit zo diep over nagedacht. Dit debat speelt nu een paar weken. We zullen er nog eens over nadenken. Het is heel belangrijk dat er iets gebeurt aan die absurde prijzen. Maar of dat symbolisch uit een hele kleine belegging stappen... nou het meest belangrijke is, we kunnen daarover discussiëren. De zorgverzekeraars zeggen ook dat het van belang is... om te investeren in nieuwe medicijnen... en dat ze op deze manier juist invloed kunnen uitoefenen... op het beleid van de fabrikanten. In Hannover zijn een vrouw van 53 en haar zoon van 27 doodgebeten door een vechthond. Volgens de Duitse zender NDR werden de lichamen afgelopen nacht gevonden in een appartement. De zus kon haar broer niet bereiken en ging bij zijn woning kijken. Daar zag ze door het raam haar broer liggen. De vrouw waarschuwde de politie en meldde ook dat haar broer een vechthond in huis had. De hulpdiensten vingen de hond bij binnenkomst. Volgens een politiewoordvoerder wijst alles erop dat de hond hen heeft doodgebeten. Het dier krijgt nu een spuitje. Het weer vanochtend vanuit het zuiden buien. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden. Tegen de avond weer bui. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen een stuk koeler. Vanaf vrijdag vrijwel droog en warmer. Katrien, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Dennis, mooi. De spits is voorbij, behalve bij Amsterdam. Want vanwege een ongeluk op de A4 bij het knooppunt De Nieuwe Meer in de richting van Den Haag zijn er nog twee rijstroken dicht. Ze zijn bezig met een spoedreparatie daar. En volgens Rijkswaterstaat moet het nog ongeveer drie kwartier duren voordat de weg weer vrij is. Daardoor staat het eigenlijk heel de ochtendspits al vast op de A10 aan de zuidkant van Amsterdam, richting die A4 tussen Watergraasmeer en het knooppunt De Nieuwe Meer, 9 kilometer en nu een half uur vertraging. Je kan omrijden via Amsterdam Zuidoost over de A9 maar daar heb je nog steeds een kwartier vertraging tussen Knoppen Diemen en Knoppen Holendrecht. Dus dat kan ook niet filevrij. Door de file op de A10 loopt het ook vast op de A1 richting Amsterdam. Voor het knopend Watergaasmeer heb je een kwartier vertraging. En op de A2 tussen Maarse en Knoppen Holendrecht 17 kilometer. Een half uur vertraging. Ken je tello? Oh?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 In het gezelschap van de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad... Sjeer Kuiper, spraakmaker van de dag, is Carl Dietrich... oud-voorzitter van de Vereniging van Universiteiten... en journalist Nicky Sterkenburg van Elsvier Weekblad is er nu dus ook. Nicky, je hebt als mediamoment meegenomen een opiniestuk... uit de Volkskrant over het uitblijven van zelfkritiek... uit de moslimhoek op haatimams. Allemaal naar aanleiding van Van Wascheneet en de reacties daarop. Ja, inderdaad. Ja. Um, ik heb het als mediamoment gekozen... omdat uh, de strekking was waarom blijft het zo oorverdovend stil hm. Nou, Het blijft helemaal niet oorverdovend stil vanuit de moslimgemeenschap. Sterker nog, toen deze imam uh, uh, een gebedsruimte nog probeerde uh, aan te kopen... in de Schilderswijk waren het juiste moslims. De Schilderswijkbewoners, de gemeenschap, die alarmsnoeg. Met het boekwinkeltje is het juiste gemeenschap geweest... die dat heeft aangekaart bij de gemeente. En als je gewoon platformen volgt, zoals Nieuw Wij, Republiek, Allochto de nieuwe maan, dan zul je echt zien... dat er heel veel discussie is ja. over deze imam. Is het genoeg in de, noem ik maar even dan... de mainstream media, dus ook hier op Radio 1 te horen... in de landelijke dagbladen, hoor je het daar ook genoeg? Uh, je, je, hoort het, je hoort het daar weinig, maar dat is niet omdat er geen input is... vanuit de, de moslimgemeenschap zelf. Dus echt ontzettend veel discussie uh, over deze manier. Ook wel enige ergernis uh, de aandacht die er voor hem is. Want hij wordt natuurlijk nu wel van een soort, een soort cultheld. Van mm -hmm. Hij mag nergens prediken, dus hij gaat op YouTube en op Facebook... Uh, nee, YouTube zit hij dan nog niet, maar hij gaat nu, uh, nu uh, uh, online. Uh, maar ook dat soort aspecten worden zeker belicht. Ja. Kortom, je zegt, de moslims roeren zich wel degelijk... maar ja, het moet gewoon, ook opgepikt worden. Ja, gewoon even wat harder zoeken. Dat brengt ons ook meteen bij het volgende onderwerp. Morgen presenteren onderzoeksjournalisten Zoe Papai konomou en onderzoeker Annebrecht Dijkman hun boek... Heb je een boze moslim voor mij? Ze hebben voor dat boek 62 mensen uit het vak geïnterviewd... over diversiteit op de redactievloer. En dan gaat het met name dus over diversiteit in afkomst. En dus even niet alleen maar in man-vrouw... wat ik net al even gekscherend ja. zei. Ja, de titel die, die spreekt wel tot de verbeelding, hè? Carol Dietrich, je moet wel lachen. Heb je een ja, boze nee. moslim voor mij? Heb je een boze Nederlander voor me? Zou dat ja. allemaal titel kunnen zijn? Hè? Iedereen is blijkbaar op zoek naar die iets ja, exploderends hebben... Die in, hun, die in hun uitingen heel sterk naar voren kunnen komen... om te zeggen, well, ik neem een heel zwaar en boos standpunt in... Ja, dat, dat af en toe heb ik wel eens dat gevoel dat de journalistiek daar door wordt getekend. je ja. richt je vooral op de boosheid en niet zozeer op het aspect dat het een moslim moet zijn. Nee, boosheid. Nee. Boosheid. Wel, is... het gaat juist ja, om hun om de diversiteit. Ja, en natuurlijk. voor jou, Nikki is het een herkenbare vraag. Je zegt, ik krijg hem zelf ook regelmatig. Ja, ik krijg hem ook wel eens inderdaad van redacteuren van tv-programma's. Uh, weet je nog een boze moslim? Of uh, weet je nog een Syrië-ganger voor ons? Of uh, heb je nog een jihadist die aan tafel wil in, ja. je, in je adresboek zitten? Want en, daar ben jij helemaal in gespecialiseerd, hè? De, de ja, ik ben een beetje ja. in gespecialiseerd via Elsevier ja. inderdaad. En dan denk ik altijd, jongens, zoek zelf maar. En bovendien, de discussie is er ook helemaal niet bij gebaat. Nee. nee, is dat zo? Nou, op het moment dat iemand alleen maar boos zit te wezen, mm -hmm. dan kom je eigenlijk, uh, eigenlijk ook volgens mij echt uh, geen steek verder. Uh, wat ik wel, uh, want uh, ik heb het boek nog niet gelezen, maar het Volkskrant interview met de twee auteurs ja. wel. Uh, wat ik wel daaruit heel erg he in herken, is dat er dus ook bij de media allerlei trajecten zijn van: oh, we gaan mensen met een migratieachtergrond aantrekken. Die gaan we opleiden en dan uh, um, uh, uh, uh, verder helpen. Dan hebben we een wat diversere redactie, um, en is tot op zekere hoogte het is wel soms moeilijk om die mensen te vinden, maar dan lukt het wel. En vervolgens lopen die mensen uh, tegen een soort muur aan... omdat eigenlijk wat ze willen aandragen... vervolgens ook bij die media uh, heel weinig interesse voor is... om dat uiteindelijk te brengen. De conclusie is dan, oh, dat speelt toch niet? Bijvoorbeeld ja, van oh, het zit niet in ons referentiekader... van hoe groot is dit probleem, nou moeten we hier nou wel aandacht aan besteden. Uh, terwijl het wel denk ik gewoon heel goed zou zijn... om, om bijvoorbeeld maar een voorbeeld te noemen... Uh, uh, als je met ouders uh, uh, spreekt... Uh, uh, van geradicaliseerde jongeren die, die, die vertelde ook van ja, dat dan de politie bij ze thuis kwam van ja we maken ons zorgen om uw zoon hij is radicaal en dat die ouders zoiets hadden van ja hoezo is die radicaal hij zit in de moskee hij bidt vijf keer per dag gaat toch echt hartstikke goed met hem eerst kwam u uh, bij me aan de deur omdat hij inbraken pleegde en nu komt u bij me aan de deur omdat hij in, uh, in de moskee zit maar gewoon dat soort verschillende referentiekaders dat dat zou eigenlijk sowieso wel verplichte kost voor redacties uh, ja. moeten zijn om een keer in je achterhoofd mee te nemen. Want hoe divers is de redactie van Elsevier Weekblad? Uh, Verser dan die van de Groene Amsterdammer zijn we laatst achtergekomen. Dus, uh, maar het kan, het kan natuurlijk altijd wel beter. Wat wel zo is bij vier Weekblad... is als we een sollicitatieprocedure hebben... en iemand met een achternaam uit een migratieachtergrond solliciteert... dan mag diegene altijd op gesprek komen. Dus er wordt wel, uh, wel heel hard een, uh, okay. de beste gedaan. Oké, zie verbazing bij Sjerk. Nou, om het specifiek op die achternaam te, de, te selecteren. Maar, uh, maar goed... Uh... Als positieve discriminatie, dus om, om op die ja, manier een poging te het, doen om mensen. Ik vind het positief dat mensen betrekken. niet vanwege, vanwege hun uh, naam zeg maar niet uitgenodigd worden. Dat, mm -hmm. uh, laat dat ja. voorop staan. Hoe zit het bij jullie qua diversiteit? Uh, wij hebben een uh, redactie die niet zo divers is als ik zou willen. Laat ik dat meteen zeggen. Uh, Man-vrouw, gelukkig wel. We hebben ook uh, bewust plek gecreëerd voor mensen, voor, voor gehandicapten. En daar dus ook ruimte voor rolstoelen en dergelijke. Als het gaat om culturele diversiteit. Um, kijk, ik vind het moeilijk om nu ineens heel braaf goede sier te gaan ja. maken van... ja, we hebben ook een redacteur die half-Iraanse is en die Farsi spreekt en zo. Wat, wat voor mij wezenlijk is, is dat zij een goede journaliste is. Dat zij, uh, ik vind uh, wel dat zij iets toevoegt aan de redactie vanwege haar migratieachtergrond. En van juist ook haar. Uh, alleen, kijk, wij zijn wel een christelijke krant en uh, dat betekent dat wij van onze redacteuren wel vragen dat ze voor een christelijk levensovertuiging staan. Ik hm. vind dat wij als krant in het geheel van de media juist bijdragen aan de pluriformiteit van de media en dat we een belangrijk geluid laten horen. Ik denk dat dit iets anders is voor een algemene redactie van, van een omroep bijvoorbeeld, die juist de hele breedte van de samenleving moet uh, vertegenwoordigen. Die zou, die, zou daar, uh, die zou juist geen moslims moeten uitsluiten bijvoorbeeld, dus die zou er juist voor moeten zorgen dat er ook ja. islamiën... Kijk, wij gaan jullie in, de, sluiten in de krant dus. besteden we wel aandacht aan de islam. Ja. We Bijvoorbeeld een serie interviews over wat mensen ten diepste geloven. Een serie hou vast. Uh, ik weet nog dat we dat drie jaar geleden voordat hij uit de PvdA stapte... hadden we het toen Han Kuzu... die een uh, mooi verhaal hield over zijn islamitische uh, geloofsovertuiging. En daar zijn we ook oprecht in geïnteresseerd. Maar dan, dan ben, dan ben ik benieuwd, scheelt ja. het dan... als je iemand hebt met een islamitische achtergrond... die die reportages zou maken of niet? Want je zegt, het moeten allemaal mensen nou, zijn een christelijke nee, overtuiging. Ik, zeggen, ik denk dat het scheelt dat dat interview is afgenomen... door iemand die zelf een christelijke levensovertuiging heeft... en daardoor weet wat geloof betekent ja. voor een mens... en daardoor niet... Heel makkelijk afschrikt, zeg maar voor de, voor de culturele laag van de islam, mm -hmm. maar door door vraag naar nou van ja, maar wat betekent nou echt voor je diepste levensovertuiging ja. hoe je in het leven staat? Dus geloof is voor ons iets zo belangrijks dat wij niet terugdeinzen voor culturele, de, de, de culturele buitenkant. Ja, want dat is wel wat de schrijvers, natuurlijk, zeggen in hun boek ook dat je dat je ja, eigenlijk gewoon pas op het moment dat je redactie divers is... dat je dan echt goede journalistiek kunt bedrijven. Nicky. Nou, Ik denk dat je vooral goede journalistiek kan bedrijven... als je een redactie hebt die oprecht geïnteresseerd is. Ook ja. in, in, in dat soort dingen. En in lagen en in, uh, in, in, in kwesties. En uh, ja, wat dat betreft, denk ik... als je bijvoorbeeld kijkt naar Funix... dat is volgens mij de meest diverse redactie... Ja. Uh, uh, die je maar kan hebben. En uh, die hebben geen moeite om, uh, om al deze mensen te vinden. Die melden zichzelf aan. Want die hebben zoiets... dit is een zender voor mij, dit gaat over mij. Het is natuurlijk ook een beetje de vraag... De kip-en-het-ei-verhaal. Mm -hmm. Mensen voelen zich niet thuis op redacties... omdat ze denken, we maken iets dat niet voor mij is. En vervolgens vragen redacties zich af... waarom ze die mensen niet ja. um, aan kunnen trekken. Maar dan is de vraag, hoe kun je dat doorbreken? Bij de BBC hebben ze een verplicht diversiteitsbeleid. Is dat iets wat je, wat je zou... Moeten doen om, om dat, dat kippend ei verhouden ja. om dat te doorbreken? Nou ja, ik denk, ik denk dat het wel heel verstandig is om mensen daar inderdaad van bewust te maken van wat voor verschillende uh, leefwerelden er uh, nog steeds zijn en wat voor verschillende contexten er ook zijn uh, wanneer, waarin mensen opgroeien. Maar ik ben zelf nooit zo'n voorstander van uh, dingen verplicht maken. Maar kijk, dezelfde ja. vraag kun je stellen: van hoe gezonder is dat de redacties voor, uh, voor meer dan de helft in Amsterdam wonen of werken? Ja. De, uh, is moet ook moet een discussie de, die, die vaak terugkomt. Ja. Ja, de, die, ja, die ja. komt hier ook wel eens terug: van moet je niet zorgen dat er ook af en toe eens een vries aan tafel staat. We hebben hem, Sheer Kuiper. En ik denk dat je, dat je ook uit moet kijken dat je niet uh, op het moment uh, dat er zo'n onderwerp is, dat je dat altijd maar toeschuift naar de redacteuren die je hebt met ja. een migratieachtergrond. Die kunnen net zo goed hele goede parlementaire verslaggevers uh, ja. maken. Maar, uh, par maar, dus dat dat maar dat is ook, zou toch juist eigenlijk moeten? Dat, dat, dat eigenlijk je gewoon moeten, meedraait op een redactie? Kan. Ja. En dat je niet uh, mensen met een islamitische achtergrond aantrekt voor de moslimonderwerpen. Nee, en dat is ook wel een reden waarom veel mensen afgeknapt zijn de afgelopen jaren. Er zijn bij veel media ook wel stukken over verschenen. Ik ja. je of er veel mensen worden opgeleid in de journalistiekopleiding die met een culturele diversiteit? Nou, nou, we, weinig, die gaan vaker rechten of economie ja, of zo dat, dat studeren dat of echt vak ja. leren. Ja. Nou, dat is inderdaad het ja. verhaal, dat hoor ik ook wel bij het genootschap van hoofdredacteuren. Waar dat, waar dat steeds benoemd wordt als probleem. Ja. Uh, het, maar dat is, dat is natuurlijk een heel plat Oordeel, maar uh, er wordt dan gezegd van mensen met een migratieachtergrond die willen in Nederland hoger opkomen. Mm -hmm. ja. Die willen inderdaad studies doen met prestige, ja. met, uh, met carrièreperspectief en met inkomensperspectief. Mm -hmm. En journalist, <laughs> het is eerlijk gezegd een beetje losers. Ja, ja. Nee, maar dat is op. Ik vind het prachtig broer. Nee, maar het is wel ja. uh, Eus, die zat bij, uh, bij Humberto van de week, hè? bij Late Night. Uh, Jean Akjo ja. van het AD, en die, ja. die bevestigen dat ook. En Hasna ja. naar hebben wij zelf in ons forum. En Hasna ja. ze ook, ja, met mijn Rotterdamse vriendinnen, die verklaren we. Ongeveer voor gek dat ik de journalistiek in ben gegaan. Want je moet arts of advocaat. Of, ja. dat, is veel, dat heeft een veel hoger aanzien. Ik ben met mijn dochter naar een volgingsbijeenkomst geweest. voor de opleiding accountancy. Mm -hmm. En dat was meer dan de helft van de aanwezigen, zeg maar, oppervlakkig beoordeeld. Uh, van uh, allochtone afkomst. Ja. Ik denk van die, uh, ja. Maar goed, het feit dat jij zegt X heeft bijvoorbeeld geen moeite om, om mensen te vinden bij de nee. nieuwe maan. Dus, dus degene die de uitstraling wel veel meer hebben. waar mensen zich verwant mee voelen. die hebben ook minder moeite om mensen te vinden. Dus ergens hè, gaat, het toch, gaat die vergelijking wel mank of nou, Klopt de theorie niet. Je, je hebt het wel nodig. Hè? Dus wat wij gezamenlijk constateren is dat je de probeert... Uh, natuurlijk zo divers mogelijk uh, problemen te belichten... met zoveel mogelijk empathie en uh, nieuwsgierigheid... wat je meebrengt als journalist. En dat iedereen alles zou moeten kunnen. Maar daar zijn we nog niet. Dus je zult ja. voorlopig wel een aantal maatregelen moeten nemen... om dat te stimuleren. En dat is ook datgene waar jullie beiden op dit ogenblik van zeggen... Mm -hmm. ja, daar kijken we heel bewust naar. Morgen hebben we als spraakmaker op uh, heel toe... meneer Dietrich Zada, de hoofdredacteur van One World. Dus die zal er ongetwijfeld mm -hmm. ook wel... Uh, okay. ja. nog zinvolle dingen over kunnen zeggen. Dan iets anders. De Britse uitgever Johnston Press gaat als proef nieuws anders categoriseren. Niet op categorieën als sport, economie, binnenland en wetenschap. Maar een kantern of bijvoorbeeld blijdschap, inspiratie, sympathie. Ze noemen het mooding. Met een mooi woord. Johnston Press heeft 300 weekbladen, 18 dagbladen, 323 regionale nieuwsites, Al met al met meer dan 8 miljoen maandelijkse bezoekers. Dus het is ook niet een hele kleine speler in het medialandschap. En in ons land worden er ook wel uh, dit soort initiatieven genomen. Of wordt er in ieder geval over nagedacht. Thomas Boeschoten is onderzoeker Nieuwe Media en Cultuur... en onder andere Digitaal Strateeg bij het Algemeen Dagblad, bij het AD. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Ja, die term moeding vind ik wat ingewikkeld... want je krijgt het idee van nou, het is maar net hoe humeurig je opstaat... en daar krijg je je nieuws op geserveerd. Maar wordt dat er ook mee bedoeld? Ja. Nou, in het, in het artikel dat hij uh, hierover schreef vanochtend... was ze er niet heel specifiek uh, over. Maar ze zeiden inderdaad wel... Ja, het gaat om emotie. Dus niet per se alleen om uh, psychologische profielen... of waar je vandaan komt. Maar inderdaad, om uh, wat is humeur? Ben je humeur? Ben je een beetje goed opgestaan of slecht opgestaan? Dus dat is wel de suggestie die ze wekken. En ja. uh, wat ze willen gaan doen. En dan krijg je bijna het idee... je hebt één nieuwsgebeurtenis... en er wordt op drie manieren over geschreven. Op een, een constructieve manier, een bozige manier... en een activistische manier ja. of zo. En, en, het is maar net hoe je wakker wordt... Hoe weten ze dat? Ja. Nou ja, want, uh, dat is best wel moeilijk om te weten. En daarom vind ik het ook een klein beetje een enge ontwikkeling. Zal maar zeggen. Um, op het moment dat jij uh, iemand's humeur wil kunnen inschatten, dan moet je ook heel veel weten over iemand. Ja. En in ieder geval over wat hij recent heeft gedaan. En wat ik bijvoorbeeld uh, me zorgen over maak... is dat dat dan kan betekenen dat ze uh, data van andere bronnen gaan combineren... Uh, voor jou in je nieuwservaring. Uh, Want stel jij komt uh, nu op een website en um, ja, je ziet daar een paar artikelen staan. Dan kan niemand meteen zeggen, hey, die is in een goed of in een slecht humeur. Nee. Maar dat kan je bijvoorbeeld wel als je um, uh, data combineert. Bijvoorbeeld uh, wat heeft iemand net daarvoor op Facebook gedaan? Of wat heeft iemand net daarvoor op Twitter gedaan? Nee. En dan krijg je al een wat helderder en wat breder beeld van iemands, uh, iemands gedachten en humeur. En dat is geen onlogische gedachte dat dat ook daadwerkelijk gebeurt... en dat we op deze manier dus ons nieuw voorgeschoteld krijgen? Nou, dat zou in ieder geval kunnen, laat ja. ik zo zeggen. is het wenselijk, en, en, en, en, is dan kijk, de vraag. Moet... Nou ja, kijk, um, personalisatie is natuurlijk iets waar mediabedrijven al veel langer mee bezig zijn. En dat is misschien ook wel noodzakelijk. nog, Ik denk dat uh, het heel belangrijk is dat je um, nadenkt over de manier waarop je een verhaal vertelt om belangrijke verhalen aan de man te brengen. Mm -hmm. En soms heb je daar, moet je daar iets aan de vorm veranderen of iets aan doen... om ervoor te zorgen dat mensen een verhaal gaan lezen... dat ze normaal gesproken niet zouden willen lezen, om maar wat te, te noemen. Um, maar um, op humeur vind ik wel een hele, een, een hele gevaarlijke daarin om die, om die uh, ja. aan te pakken. Bijvoorbeeld ook omdat uh, En omdat je die data van andere platformen nodig hebt. Maar bijvoorbeeld ook omdat je dan um, zou moeten gaan kijken naar... Uh, uh, tekenen die mensen afgeven waar ze zelf niet per se achter staan. Daarmee bedoel ik, als jij heel lang in een uh, bepaald artikel uh, zit te lezen... of juist heel kort, dat je dat mee gaat nemen. Of als jij je muis op een bepaalde plek houdt een bepaalde tijd. Um, dus als mensen naar dat soort dingen gaan kijken... dan zit je wel in een soort van... Nou ja, ik kom uh, uh, ja, in, in, in, in een soort ethisch uh, ja. probleem, zou ik Is zeggen. wel, want we hebben het dan nu inderdaad over dat surfgedrag. Maar dat is ook wel, George Vreulich verteld het laatste... bij BNR hebben ze ook een, een app ontwikkeld... waarbij je echt tot op de nou ja, seconde nauwkeurig kunt zien... Uh, hoe dingen werken, hmm. hoe mensen hun luistergedrag is. En daar kun je dus ook kijken van... Ja, werkt een bepaald ja. onderwerp wel en hoe lang werkt het? Moet je één of twee sprekers? Dus je kunt daar eigenlijk meer in de vorm... waarop je het nieuws uitserveert, wel heel veel, veel uithalen. En even dan naar de, ja, de twee... het verschil... Wat zeg je? Ja, sorry. Ja, met, met het verschil dat het uh, voorbeeld van BNR... dat ken ik een klein beetje, uh, gaat om uh, grote groepen. Dus het gaat om, wat doen mensen uh, als je het allemaal gelijk voorschoot? Want dat is heel wat anders dan als je op individueel niveau gaat kijken naar ja. Maar ja. Waar ben jij zelf mee bezig? Want jij bent ook een, een soort app aan het ontwikkelen, toch? Ja. Ja, we, zijn, we, hebben een, we gaan een pilot maken waarin we kijken of we notificaties voor nieuws kunnen personaliseren. Waarbij je dus een wat relevanter aanbod van notificaties krijgt. En niet alleen het grote nieuws van de dag, maar ook wat bijvoorbeeld op jouw locatie. Maar dat is nog niet met humor. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken van, als jij heel graag alles graag leest over een bepaalde columnist... Dan uh, delen we uh, bijvoorbeeld elke keer die communist met jou op een vast tijdstip in de week. Oké. Okay. Dat soort dingen. En dat zou betekenen, ja. Nicky Sterkenburg, dat jij alles mm. rond extreem rechts en rond <laughs> jihadgangers... elk bericht daarover krijg jij dan dus uh, gepusht. Is het wenselijk? Um, nou, ik denk dat je er heel erg voor moet waken. Want we hebben het de hele tijd over, over bubbels en het algoritme van Facebook. En, en nou ja, dat mensen steeds meer nieuws uh, krijgen voorgeschoten... dat het in hun wereldbeeld past. Uh, met als gevolg dat ze niet meer uit hun eigen bubbel komen. En ik denk dat op het moment dat je zo persoonlijk. Gaat kijken naar wat iemand wil, dan versterk je die ontwikkeling alleen maar. Terwijl er net eigenlijk geconcludeerd is dat die ontwikkeling helemaal niet wenselijk is. Ja, maar tegelijkertijd denk ik nou het Nederlands Dagblad even als voorbeeld nemen. Als je de krant hebt, er zullen ook verhalen zijn die je mee interesseren. Daar blader je gewoon door. Dus of je het dan online gewoon direct voorgeschoteld krijgt, of je slaat zelf het verhaal in de krant over. Ja, maar Maakt ik, hoop, het uit? ik hoop altijd verhalen te bieden die mensen waar ze niet op zaten te wachten. Ik beantwoord regelmatig boze brieven van lezers. En de leukste vind ik altijd die waarin wordt gezegd van. Uh, dat soort alle, daar zit ik niet op te wachten. Of ik verslikte me in de koffie toen ik vanochtend las. Want dan kan ik altijd op antwoorden van... ja, maar de krant is er om u iets nieuws te brengen. De krant is om u dingen te vertellen... die u nog niet wist. De krant is er om u te verontrusten... en soms juist om te troosten. Maar uh, niet om u in uw stemming te bevestigen. Dus uh, de journalistiek verliest al zijn tegendraadsheid... en zijn nieuwswaarde... als ze zich naar de, naar de stemming van mensen gaat voegen. Dat lijkt me een zeer ongewenste ontwikkeling. Nog een korte reactie van Thomas? Daarop, Thomas? Nou ja... Ik... Ik denk dat het NN is. Kijk, bij het AD bijvoorbeeld hebben we 600 artikelen per dag. Het overgrote deel daarvan is regiojournalistiek. Nou, regiojournalistiek, dat is niet iets wat voor iedereen interessant is, maar voor de hele kleine groep super relevant mm -hmm. is. Nou ja, ik kan me voorstellen dat. We kunnen het wel over filterbubbels hebben en zo, maar kijk, op het moment dat jij iemand de, de relevante content vanuit zijn. Uh, buurt of zijn straat kan aanbieden die hij anders niet zou vinden... Ja. Dan, heb je, uh, dan heb je echt iets bereikt en heb je uh, nou ja, het nieuws verder gebracht. En daar kan personalisatie bijvoorbeeld weer een hele belangrijke rol in spelen. Goed, een kleine blik in de toekomst uh, was dat van de ontwikkelingen... die nu ook al volop gaande zijn. Dankjewel Thomas dat je even de boel wilde toelichten ja, in de uitzending. Want wij gaan naar de taal. Lennart van Dijk is hier. Lennart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het woord van de week hoorde ik vanmorgen... De fabrikant van het populaire bordspel Kolonisten van Catan... die heeft in alle stilte de naam gewijzigd in Catan. Er kwamen steeds vaker klachten binnen over de naam... want mensen associëren het met het Nederlandse koloniale verleden. Ja, door, door die wordt hij gelachen. Ja, ik heb, uh, heb ze ook in een ja, spelletjeskist staan. Ja, kolonisten. Ja? Ja. Uh, opnieuw een woord dat onder vuur ligt en het veld heeft geruimd. En dat nog wel in een, in mijn ogen, onschuldig spelletje. Vooral de Palestijnen voelen zich gekrenkt door het woord kolonisten. Uh, een kolonist doet aan kolonisatie. En dat komt uit het Latijn. Colonia, het betekent nederzetting van boeren. Sommige plaatsnamen zijn ervan afgeleid. Zoals Keulen, dat in de Romeinse tijd Colonia Claudia Ara Agrippinesium heette. Kijk aan. Veel te lang. Dat werd ook afgekort tot CCAA. Bij zo'n naamsverandering waarbij het woord kolonisten wordt geschrapt... ga je toch nadenken over andere spelletjes. Tenminste, dat doe ik dan. Monopoly moet maar poli heten. Want dat is niet leuk voor de bedrijfjes die niet op kunnen tegen de monopolie van het grote bedrijf. Ganzenborden is zielig voor ganzen, dus dat wordt borden. En voor het kaartspelletje pesten hou ik mij aanbevolen. Voor een nieuwe, voor een nieuwe suggestie. Ja. Dan keek ik maandag naar Pauw. En uh, nou is het natuurlijk zo dat Jeroen Pauw een geweldig interviewer is. Ook omdat hij goed naar de antwoorden van de gast luistert... Maar taalvaardig en grappig is hij ook. Vooral als zijn gast, in dit geval politiewoordvoerder... en tegenwoordig ook tv-persoonlijkheid Ellie Lust... is die veel spreekwoorden en uitdrukkingen gebruikt. Nou, Ik ben formeel nog steeds politiewoordvoerder. Ik doe dat nu even achter de schermen. Dus ik heb gewoon mijn werkweken nog... Wat, wat doet een woordvoerder achter de schermen dan? Nou, ik ben nu... Uh... Ja, Een woordvoerder achter de schermen klinkt inderdaad... een beetje als een contradictio in termenis. Want als woordvoerder moet je natuurlijk juist voor de schermen staan. Ja. En dat doet Ellie Lust ook nog wel. Maar dan meer op de schermen. Want ze is bijna niet meer van de tv Schermen te slaan. Meestal niet als politiewoordvoerder, maar als tv-maker, deskundige of BNR. En daar ging het ook over bij Paul maar. Wat is het probleem voor de politie dat jij een bekende kop hebt? Nou, ik ben wel een ingewikkelde, denk ik, inmiddels. Ja, dat vind ik een mooi voorbeeld van wat je de laatste jaren steeds vaker hoort. De weglating. Ik ben een ingewikkelde. Ik mis een woord. Uh, een ingewikkelde wat? een Kwestie of discussie of persoon. Er ontbreekt een zelfstandig naamwoord. Op zich is daar niks mis mee, want zo'n missend woord... Uh, uh, is een goede manier om je verhaal vaart te laten houden... zodat je geen hinderlijke denkpauzes hoeft in te lassen. Even terug naar pauze. Zoals ik al zei, hij is gespitst op spreekwoorden en uitdrukkingen. Ook als boven bovenerverdorens, die er ook te gast was, iets over Eddie Lust wil zeggen. Ik denk dat het wel zo gaat worden dat ze bij de politie toch... Uh, met één been blijft staan. Want het zit gewoon in haar. En dat zou de politie echt heel okay. stom doen als dat niet zou Dat is ook een goede serie, met één been bij de politie. Ja, precies. Ja. Ja. Maar waar staat dat andere been dan, hè? Ja, één been bij de politie en een, en een been naar buiten over de spagaat... Uh, waarin Ellie Lust momenteel zit. Pauw blijft tot en met het einde van de zendtijd proberen... om Lust tot een uitspraak te bewegen. Wat ze nou gaat doen? Blijft ze bij de politie... of gaat ze toch een andere kant op? En daarbij voert hij de druk op door, al dan niet bewust... nu zelf een uitdrukking te gebruiken. Wanneer neem je de beslissing? Um... Het is nu 5:12. Uh, voor 12. Ja, <laughs> nou, vandaag niet meer. <laughs> ja. Nog meer talig en grappig gebruik van een uitdrukking... hoorde ik gisteren bij Evers staat op, Radio 538. Edwin Evers interviewde boer Anton... die op Paaspop 500 vastgelopen auto's... met zijn trekker uit de blubber had getrokken. Ja, dan kijk je op Buienradar en dan, uh, dan, dan, dan zie je van het donderd en het bliksem. Dan weet, jij wel, uh, dan weet je wel hoe laat het is. Dan weet ik hoe laat het is en hoe laat dat het wordt. Ja, ja dat, dat is een grappige, zou ik bijna willen zeggen. Dan, Sven Kramer heeft gisteren een wassen beeld gekregen in bedankt Toussaint in Amsterdam. Hij onthulde het beeld zelf en reageerde bij de NOS op deze mijlpaal. Ik had er in het begin niet zo'n heel goed beeld bij. Ja. <laughs> Bewust of onbewust, dat denken jullie? <laughs> onbewust. Onbewust. Ja. Toch? Ja, dat denk ik wel. Het is wel Sven Kramer, hè? Die doet niks onbewust. Ja, later. dat is ook weer waar. Ja, het ja. het adje gaat uh, ook uh, naar hem. Of niet naar hem, maar over hem. De persoonlijke tweet aan een persoon of instelling. Het gaat naar Madame Tussaud. En het adje luidt. Mooi zo'n beeld van Sven Kramer. Maar naast hem hoort natuurlijk Naomi van Was. <laughs> ah, papa. Dankjewel, Lennart. Dat was weer leuk. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Nicky Sterkenburg en Shirk Kramer. We gaan naar een nieuwsupdate via de NOS. De drooggisterijen liggen vol met anti rimpelcrems maar onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC... hebben een andere manier ontdekt om rimpels te voorkomen. En dat klinkt redelijk simpel. Gezonder eten. Onderzoeker is Selma Mekic. Uh, heren, als ik heel even mag. Ja, iedereen zegt elkaar vrolijk gedag, Maar we gaan even praten met uh, Selma Mekic van het Erasmus MC. Goedemorgen, mevrouw Mekic. Goedemorgen. Waarom helpt gezonder eten in de strijd tegen rimpels? Uh, nou, we hebben inderdaad gevonden dat uh, bij vrouwen die gezond eten... dat ze significant minder rimpels in het gezicht hebben. En wij denken dat dat zit in de verschillende eigenschappen... van uh, gezonde voedingsmiddelen. Zoals bijvoorbeeld vitamine en antioxidanten die erin zitten. Mm -hmm. En die zouden de huid kunnen helpen... beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Zoals UV-straling, door dit bijvoorbeeld te helpen neutraliseren. Oké, okay, Dus het houdt de huid wat, wat gezonder en elastischer. Ook als je heel veel lacht... De lachrimpeltjes, uh, moet ik ja, er aan denken. Ja, ja, lachrimpeltjes zijn inderdaad ook wel een soort, uh, een soort rimpels. Uh, ja, of je deze helemaal kunt voorkomen, dat denk ik niet. Maar ik, ik denk dat je rimpels in het algemeen... Uh, door schadelijke invloeden van buitenaf... ietsjes minder zou kunnen maken door gezond te eten. En geldt het voor iedereen? Voor mannen en vrouwen? Nee, we hebben dit effect eigenlijk alleen uh, bij vrouwen gevonden... Um, ja, we weten nog niet heel goed hoe dit komt. Uh, uit eerder onderzoek uh, in het Erasmus weten we dat mannen en vrouwen andere risicofactoren hebben voor het ontwikkelen van rimpels. Uh, dus het zou kunnen zijn dat vrouwen meer gevoelig zijn voor de invloed van voeding dan mannen als het gaat uh, om rimpelvorming. Oké, okay. en u heeft ook onderzocht uh, het mediterrane dieet. Dus veel vis, weinig vlees, dagelijks een glas wijn. Helpt dat in de strijd tegen ja. rimpels? Nou, we zien eh, met name dat eh, als vrouwen zich aan eh, de gezonde dingen in dit patroon houden... Hè, dus inderdaad, veel fruit, veel groenten, vette vissoorten... dat ze minder rimpels hebben, behalve als ze dagelijks een eh, nou, of alcohol drinken. Want dit lijkt eh, ja, het eh, gezonde effect van de andere voedingsmiddelen teniet niet te doen. Oké, okay. ja. dank voor die toelichting. Selma Mekic van het Erasmus MC. Om tien uur half twaalf of een klein uur... dus spelen wij de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 is vandaag... wat bleek een Duitser die onderweg was naar het Gardameer... een paar uur na vertrek vergeten te zijn? Of als een hint. 7 op zondagmorgen... hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt... Hmm. ben je al wakker, papa? Even niet. Het was in ieder geval niet zijn zwembroek. Maar goed, het echte antwoord hoort u over een klein uur. Want het is nu uh, half elf geweest. NPO Radio 1. tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Katrien Straatman. d 66-leider Pechtold heeft zich niet schuldig gemaakt... aan groepsbelediging toen hij een uitspraak deed over Russen... zegt het Openbaar Ministerie. Pechtold zei dat hij de eerste Rus nog moet tegenkomen... die zijn fouten zelf rechtzet. Het OM vindt het strafrechtelijk gezien niet beledigend... en niet onnodig grievend. Het bestuurscollege van de Organisatie tegen Chemische Wapens, de OPCW... komt vanochtend in Den Haag bijeen over de aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Skripal. De bijeenkomst is op verzoek van Rusland. De Britse onderzoekers zeiden gisteren dat niet te bewijzen is dat het gebruikte zenuwgas afkomstig is uit Rusland. Maar de Britse regering blijft erbij dat de Russen erachter zitten. Even een slokje water. Mag. Want er kwam een kriebelhoest okay. op gang. Op Urk woedt een grote brand bij een visverwerkingsbedrijf. Op het dak van het pand is een grote opslag van ammoniak. Die wordt afgeschermd door de brandweer. Het vuur zou zijn ontstaan door dakdekkers. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. En in Hannover zijn een vrouw van 53 en haar zoon van 27 doodgebeten door een vechthond. Volgens de Duitse zender NDR werden de lichamen afgelopen nacht gevonden in een appartement. De politie was gewaarschuwd door de zus en zegt dat alles erop wijst dat het dier de twee heeft doodgebeten. Wat? doe je dan? Uh, nou, volgens mij gaan we naar de verkeersinformatie. Dat gaan we dan doen. Dennis, mooi. Nou, de, alleen rond Amsterdam staat het nog steeds goed vast. Ja, ik werd er ook even door overvallen. De A10 Zuid richting Den Haag. Voor het knoppen de Nieuwe Meer 7 kilometer en een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk bij het knoppen de Nieuwe Meer op de A4. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie. Rechte rijstrook is nog dicht. Het gaat nog ongeveer een kwartiertje duren volgens Rijkswaterstaat. Op de A2 richting Amsterdam loopt het daardoor ook vast. Tussen Breukelen het Holendrecht staat 8 kilometer en heb je 10 minuten vertraging. En op de A9 richting Amsterdam richting Amstelveen bij Oudekerk aan de Amstel, 6 kilometer file. En dat levert je nu nog zo'n 5 minuten vertraging op. En ook nog treinvertragingen. Tussen Houten en Culemborg rijden geen treinen door een aanrijding. En door een wisselstoring rijden over de hoge snelheidslijn... geen intercity directtreinen. Doen we dan. Dan begint het tweede uur van Spraakmakers. En gaan wij op mijnenjacht. Het is vandaag de internationale dag tegen landmijnen. En onze Spraakmaker Carl Dietrich wil het daar graag over hebben. Dat komt ook nog eens mooi uit. Want op dit moment wordt in het Amsterdamse ei een oude Duitse zeemijn geruimd. We worden dat misschien al eerder hier op Radio 1. We schakelen zo meteen even met de NOS-verslag die daarbij is. En Don Seders, advocaat en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam. Hij is straks hier. Hij is een van de sprekers bij de Martin Luther King-lezing vanavond in Den Haag. Maar eerst... Ja, spraak. De spraakvraag. Beste spraakmakers. Ik ben Henny Loverbos. In de jaren tachtig hebben wij een bewuste keuze gemaakt... bij het wel of niet krijgen van kinderen. Tegenwoordig hoor ik dat een keuze voor kinderloosheid... ook goed is voor het milieu. Is dat wel een goed en doorslaggevend motief? Zouden daarom meer mensen voor kinderloosheid moeten kiezen? Dat is de vraag waar onze verslaggever Anne van der Veen... deze week mee aan de slag gaat. Anne, aan wie heb je de vraag van Henny voorgelegd? aan Tom Mikkers. Hij werkt nu bij de EO... maar was onder andere predikant... bij de nieuwe remonstrantse gemeente in Amsterdam. Hij heeft zich verdiept in de vraag... is kinderloosheid nou goed voor het milieu? Ik ben zelf getrouwd met een man. Uh, wij hebben geen kinderen. En uh, dan ga je daar toch over nadenken... wat dat betekent voor mensen. Uh, het, het krijgen van kinderen. En op, op, Voor mensen gewoon voor zichzelf... is het natuurlijk, uh, een, zoals dat dan plechtig heet... een zegen en heel belangrijk... Um, maar, en toen ik geboren werd, uh, waren er 2 miljard mensen ongeveer op de wereld. Nou, stel dat ik een jaar of 60, 70 word... dan zijn de prognoses dat er straks uh, zo'n 10 miljard mensen zijn. En er zijn prognoses die zelfs nog meer mensen voorspellen... een grotere wereldbevolking uh, voorzien. En dan denk ik, soms zou er niet wat vriendelijker gesproken kunnen worden... of wat minder meewarig gekeken kunnen worden naar de kinderlozen. Want mijn ervaring is wel... Uh, en dat is niet alleen dat gelovige mensen... De op die manier naar me kijken, ook voor mensen die, die niet geloven... dat men toch zoiets heeft van, ja, als je geen kinderen hebt... dan is je leven niet helemaal uh, compleet. Want dat kwetst u, dat mensen zo naar u kijken? Uh, nee, het kwetst me niet. Maar ik vind het niet altijd helemaal logisch... in het perspectief van die grote wereldbevolking... Want uh, er zijn heel veel mensen. En je hoort uh, uh, milieuorganisaties heel vaak zeggen van... als je iets wilt doen aan behoud van de aarde... dan moeten we nadenken over duurzame energiebronnen. We moeten consuminderen, dus minder spullen kopen, minder produceren. Maar de olifant in de kamer van zeg maar, al onze milieu is toch die enorme overbevolking. Er zijn gewoon heel veel mensen. Dus als je geen kind op de wereld zet, dat is dan mijn redenering... dan zou je ook kunnen zeggen... daarmee red je de aarde een klein beetje. En natuurlijk mogen mensen kinderen krijgen. En, en, en ik, ik, dat is ook een, denk ik, een vreugde voor heel veel mensen. Dus dat wil ik allemaal niet afpakken. Ik ben absoluut tegen een één kindspolitiek. Maar op een andere manier er eens naar gaan kijken. Um, ja, en dat gesprek erover echt voeren. Die, dat taboe er een beetje van weghalen. Zonder dat het lelijk wordt zoals in China... Dat zou volgens mij wel belangrijk kunnen zijn. Anna, ja, je oppert op zich wel wat interessants, stommikkers. Uh, Zouden milieuorganisaties wat meer moeten zeggen over milieuvoordelen hebben van het niet krijgen van kinderen? Ik neem aan dat je daar ook even op rond gebeld hebt. Ja, maar om nou te zeggen dat ik veel succes had. Uh, Milieuorganisaties stonden zeker niet te springen om met mij hierover te praten. Je merkt echt dat het een heel gevoelig thema is. Ik belde bijvoorbeeld met Greenpeace en zij zeiden... nou, we zijn veel te druk om met de wereld te redden. Ga je vraag maar bij iemand anders voorleggen. De enige organisatie die het uiteindelijk wel aandurfde is Milieu Centraal. En ik heb gesproken met Marike Stolk. Nou ja, voor ons als Milieu Centraal is het inderdaad geen thema. Uh, wij geven mensen ook onafhankelijk advies van wat ze zelf kunnen doen... om uh, minder CO2 te, uh, uit te stoten. En daar uh, mogen ze zelf vrij in kiezen. Dus wij gaan mensen ook niet actief oproepen... om bijvoorbeeld geen kinderen te nemen om zo minder CO2 uit te stoten. Waarom is dit geen thema? Durven jullie niet? Nee, we durven zeker wel. Maar wij vinden dat mensen vrije keuze hebben. En mensen zijn gewoon vrij om te kiezen of ze wel of geen kinderen nemen. Dat doen we ook in al, al onze andere voorlichting. We geven de informatie, we zeggen wat het bespaart als je iets doet. En vervolgens is het aan de mensen zelf om, om die keuze te maken om het wel of niet te doen. Hoe groot is onze voetafdruk in Nederland... De gemiddelde voetafdruk van de Nederlander is 10 ton CO2-uitstoot per jaar. Is dat veel? Dat is veel. Uh, zeker als je het vergelijkt met, uh, met andere uh, landen. Uh, de, de uitstoot van de gemiddelde wereldburger is 3,5 ton CO2. Dus dat is een heel stuk lager. Dus voor het milieu zou je kunnen zeggen dat het goed zou zijn als er minder Nederlanders zouden zijn. Nou ja, elke Nederlander stoot inderdaad een behoorlijk hoeveelheid CO2 uit. Dus als je die lijn doortrekt, zou je kunnen zeggen... dat uh, minder Nederlanders is minder CO2-uitstoot. Ja, dat klinkt op zich helder. Minder Nederlanders, minder CO2-uitstoot, Anne. Ja, maar je hoorde Marike Stolk ook wel zeggen... Milieu Centraal gaat in elk geval nooit adviseren... om minder of geen kinderen te krijgen. Dat vinden ze echt veel en veel te ver gaan. En ik heb ze ook nog gevraagd, wordt dat in de toekomst dan een thema? We zijn toch al met zoveel, maar volgens hen gaan milieuorganisaties... Organisaties bij dit pijnlijke punt gewoon wegblijven. Ze ja. zoeken het meer in praktische oplossingen. Als uh, ga eens op de fiets als je je kind naar de crash brengt. Koop eens tweede uh, tweedehands kleren. Of die wasbare luiers, uh, trek die eens uit de kast. Nou, ja. nou vroeg Henny uh, uit ons, uh, ons netwerk, en die Lovenbos vroeg zich ook af... of het milieu überhaupt wel eens van doorslaggevend belang is... wat mensen uh, ermee bezig zijn, of ze wel of niet kinderen willen. Is dat ja, dat ga, ik, um, nou, dat ga ik morgen eens vragen aan een vrouw. die heeft een boek geschreven. Geen kinderen, geen bezwaar. En zij heeft onderzocht waarom mensen nou eigenlijk geen kinderen willen. En dat uh, horen we dus morgen. Oké, okay, horen we jou dan? Tot dan. Heb je ook een spraakvraag? Mail ons op spraakmakers. Vandaag is het internationale dag tegen de landmijnen. Die dag is in 2005 in het leven geroepen door de Verenigde Naties... zodat de lidstaten hun best blijven doen om mijnen op te ruimen... in gebieden waar oorlog heeft gevoed. Want die mijnen leveren nog altijd een groot gevaar op voor burgers. Sterker nog, het aantal mensen dat is gedood of gewond is geraakt... door mijnen en explosieven was de afgelopen twee decennia... nog nooit zo hoog als nu. Vandaar dat er ook een oproep kwam van Antonio Guterres... de secretaris-generaal van de VN. I urge all governments to provide political and financial support to enable mine action work to continue wherever it is needed. In our turbulent world, mine action is a concrete step towards peace. Thank you. Ja, Goed, schroet regeringen op om zowel politiek als financieel mee te werken... bij het opruimen van landmijnen. Carl Dietrich, onze spraakmaker van vandaag. U wilt het graag hebben over die mijnen. Nou hebben we natuurlijk elke dag wel een soort dag van. Bent ja. u dus een beetje in de kalender erop naslaat... van waar moeten we vandaag aandacht aan besteden? Oh. Of is dit een onderwerp wat u wel extra fascineert? Nou, het fascineerde mij omdat ik uh, me herinnerde... dat wij een aantal jaren geleden uh, een aantal missies hebben gehad... In de, waarbij een Nederlands Defensie belangrijke rol speelt in het opruimen van mijnen. Het is klaarblijkelijk ofwel... we hebben gekozen voor een niche... dat we gespecialiseerd zijn als defensie. Ja. Ofwel, we hebben bepaalde expertise... in huis die andere landen... kan helpen om dit merkwaardige... en vervreselijke fenomeen... Uh, op te ruimen. Want Het is, het het is, altijd, het is eigenlijk een heel laf een heel laf uh, wapen, vind ik. Je trekt je terug en je laat iets achter. waar de bevolking die dan weer blij hun eigen land bezet... of hun eigen regio bezet, ja, het slachtoffer van wordt. Ja, nog jaren, nadat. Ja, en ik ja. heb je gezien nu dat er een uh, verdrag is... wat door, wat zei je, 123 landen is geratificeerd. Middels geloof ik 157 landen. Dus het is wel een thema wat heel lang uh, toch een belangrijke rol heeft ja. gespeeld. Zeker in landen waar burgeroorlogen zijn geweest. Zoals in elk geval op de Balkan. Uh, Nederland heeft, als ik me niet vergis, een rol gespeeld in Kosovo, in Kuwait... in Afghanistan, een aantal andere landen nog. Uh, en, en, ja, en Nederland is daar blijkbaar heel erg bij betrokken. Ja. Heeft er ook geld voor gegeven in dat tijd door minister Ploemen. En ik vind het ontzettend leuk dat er iemand is die daar iets over Precies, kan vertellen. Precies, dat is de stafonderofficier bij de Explosieve Opruimingsdienst... die in binnen- en buitenland mijnen heeft geruimd, uh, Ben... Goedemorgen. Goedemorgen. Vanwege de veiligheid noemen wij alleen uh, voornaam... en uh, niet ook de achternaam erbij. Uh, jij hebt gezeten in Koeweit, in Bosnië, in Afghanistan. Dus alle verhalen uh, horen wij zometeen. Zeker ook uh, de vragen die Carol Dietrich daarbij heeft. Maar terwijl wij en uh, jij hier zit... zijn de collega's in Amsterdam op dit moment ook bezig... met een zeemijn aan het ruimen. Dat gaat om een Duitse mijn van 600 kilo die in het ei ligt... en uh, wordt verplaatst naar het IJsselmeer... om daar tot ontploffing te worden gebracht. Uh, de vlaggever van de NOS Joris van der Kerkhof is in Amsterdam. Joris, jij houdt het allemaal heel goed in de gaten. Want Ben zit hier. Dus ja, iemand moet het doen nu. Hè? <laughs> Wat zijn ze aan het doen op dit yes. moment? Uh, nou, ze, zijn, uh, uh, ze liggen voor op schema in ieder geval. Ze ja. zijn vanochtend om half zeven begonnen uh, met uh, het lichten van, uh, uh, van die zeemijn. En ze zijn nu in het Markermeer en ze zijn nu... maar dat, dat is dus niet meer vanaf de plek waar ik ben te zien... maar ze zijn nu de boel zo uh, klaar aan het zetten of aan het leggen... dat die zeemijn die uh, vervoerd is, dat die vier meter naar beneden gaat... het water in gaat. Dieper kan niet, want... Dat is nou eenmaal zo bij het Markermeer. En dan wordt hij waarschijnlijk tussen 11 en 12 tot, tot ontploffing gebracht. Nou ja, en dan komt er dus een eind aan... Uh meer dan 70 jaar zeemijnen uh, althans deze zeemijn. Ik heb vanochtend nog wel aan mensen gevraagd... liggen er dan waarschijnlijk nog meer hier? Nou, de kans dat er hier nog meer liggen, die is er natuurlijk altijd wel. Ja. Maar het idee uh, van mensen die zich daarmee bezighouden... is dat de kans niet zo groot is dat er nog meer Duitse zeemijnen liggen hier. Ja, dan kijk ik even naar Ben hier. Want wordt dat over het algemeen dusdanig verspreid? Of hebben we er genoeg gevonden dat we denken... we moeten het nu, nu wel zo zijn? Nou, deze was een verrassing dat hij daar lag. Oh, dus, echt waar? Uh, ja. Het uh, was niet bekend dat daar zeemijnen lagen, zover we weten. Dus dan is het maar de hoop dat er maar eentje is. Uh, absoluut, ja. Ja. ja. Want is dit een bijzondere zeemijn? Uh, dit is in ieder geval een, een, een Duitse mijn. Ja. Uh, die bekend staat uh, bij ons uh, als de Luftminbombe. Uh, hij zal daar hoogschijnlijk niet als mijn gelegd zijn. Dus uh, in welke configuratie die wel gelegd is. Uh, waarschijnlijk niet als zeemijn, waarschijnlijk uh, als uh, vernielingslading. Als vernielingslading? Als vernielingslading. Wat betekent dat? Nou, dat, er, uh, dat die gebruikt zou worden door uh, wat obstakels of objecten te kunnen vernielen. Oh, op die dus niet als, zijn de, uh, als, uh, als een zeemijn. Ja, ja. Is dat uh, Joris? Is uh, Joris er nog? Trekt dat veel bekijks eigenlijk dit? Of is het gebied gewoon uh, ruim afgezet en uh, geen <gijn> sterveling te bekennen? Nou, er <laughs> was één mevrouw die uh, de, de hele route heeft meegefietst... voor zover dat mogelijk is. Oh, echt? Het is niet dat, ze nu op de niet dat ze nu op de waterfiets is overgestapt. Maar ze, ze, ze, ja, uh, ze stopte in ieder geval tot waar het kon in, uh, in uh, uh, Zeeburg. Uh, was dat geloof ik. Uh, dus net, net boven de A10. Uh, want de weg was tenslotte even afgesloten. Het trekt niet heel veel bekijks. Uh, Kijk, ze kwam nog wel iemand tegen uh, van de gemeente Amsterdam... van de afvalstoffendienst die net daar spullen moest, uh, moest lozen en... Uh Bedacht van, hè, zijn we net tien minuten te laat. Want het ging wel heel erg snel. Eh, sneller ook dan eh, de EODD had, eh, eh, zelf had verwacht. Ja, ja. Want in eerste instantie dachten ze dat ze tussen 12 en 1... de bom eh, tot een ploffing zouden brengen. Maar dat wordt dus dus al een uurtje eerder. Ja, is dat nou, zie je dan straks, als je het zou kunnen zien... een soort plofje of zo? Want je zegt, hij gaat zo vier meter onder water. Ja. Dat, dat is wel het idee. Wat een woordvoerder van de EWD zei is dat je misschien een heel klein fonteintje uh, zou kunnen zien. Dat je misschien het geluid zou kunnen horen. Maar ja, dan sta je daar uh, net boven de A10. En het geluid wat je dan hoort is volgens mij gewoon de zoom van de A10. Ja, waarschijnlijk wel. Nou goed, jij blijft daar nog. Uh, we horen daar ongetwijfeld nog uh, later wel hier op Radio 1 of het gelukt is. En daar gaan we dan maar vanuit. Want Ben, ja, zo'n zeemijn van 600 kilo, dan denk je dat moet heel wat zijn, maar... Uiteindelijk, nou, dat als je hem, ja, dat is ook wel. Maar als je hem dus diep genoeg onder water brengt... dan merken wij niet veel van de krachten in ieder geval. Uh, als je op genoeg afstand zit, niet. Nee. Uh, als je er redelijk kort bij zit... dan zal die een, uh, een, een behoorlijke detonatie geven. Ja. Een vier meter. Ja, het is niet dieper daar dus. Nee, nee. Is zoiets nog risicovol? operatie? Uh, er blijft altijd een risico aan vastzitten. Ja, uh, je weet niet in welke configuratie uh, die zeemijn daar ligt. Uh, het vermoeden is nu dat die niet als zeemijn gelegd is. Mm -hmm. Maar mocht het echt als zeemijn zijn... Ja, dan zitten er genoeg configuraties, akoestisch druk. Uh, ja, magnetisme waar die op af zou kunnen gaan. Ja, en dat kun je nooit van tevoren helemaal inzetten? kan je nooit van te tevoren vragen, helemaal kort of in, nee. inzetten. Dus welke configuratie, uh, dat is mij onbekend. Hè. Ja, maar goed. De collega's die uh, weten dat als het goed is wel, hè, die daar nu mee bezig dat zijn. Wel, daar ja. mag je wel van uitgaan. Je ja. ja. doet het werk al heel lang. Ik zei, je hebt in Bosnië, Afghanistan, Kuwait gewerkt. Om even op Afghanistan in te zoomen. Wat, wat hield jouw werk daarin? Uh, daar was het beveiligen eigenlijk uh, van de, de eenheden, uh, Nederlandse eenheden die daar aanwezig waren. En daar uh, dan ging je dus eigenlijk mee met uh, uh, de patrouilles. En uh, daar waar uh, ja, niet geëxploseerde, ge geëxploseerde uh, explosieven lagen, mm -hmm. uh, die onschadelijk maken. En ook uh, berenbommen uh, die gevonden werden. En hoe ziet dan zo'n werkdag eruit? Uh, lekker ochtends vroeg opstaan. Heel vroeg? Heel vroeg. Vijf uur? Nou, nog vroeger. Oh. En dan uh, bij de eerste ochtendgloren naar buiten. En dan uh, ging je patrouille of je ging naar een andere uh, ja, locatie. Maar uh, hoe, hoe doe je dat dan? Je dat dan? Ja. Ben, netjes ja. achter elkaar rijden. En dan, uh, maar, maar met robots? Of is het zelf goed? Nee, nee, nee gewoon ophouden? auto's. En uh, daar waar een, een gevaar of waar een mogelijkheid was dat er wat kon liggen. Dan werd er door uh, de collega's van de genie werd er, uh, werd er, uh, ja, gezocht. En als er gevonden wordt, dan uh, werden wij erbij geroepen. Maar hoe doe je dat, Ben? Want het, het, het, het, lijkt, het, het is onzichtbaar. Hè? Ja. Dat is de bedoeling in elk geval. Ja. Dus jullie zijn mensen. Ik heb gelezen dat er ratten kunnen worden ingezet... omdat die bepaalde mij, dingen ja. kunnen ruiken. Dat er ja. ropels kunnen worden ingezet. En in de toekomst worden er drones ingezet waarschijnlijk. Maar het blijft toch levensgevaarlijk. Want jullie moeten heel vaak... Zijn de eerste die erbij komen? Ja, bij zo nou, in principe over de procedure zou ik het niet hebben. Maar in uh, zover mogelijk uh, zullen we het altijd uh, op afstand doen. Uh, neem niet weg dat je op een gegeven moment manueel. Dus met ja. je, je eigen lijf dat je daarheen moet. Ja. Ja. Ja. En dan? Wat, wat schat je dan in? Of hoe, hoe weet je dan wat er? Nou, je ligt doet geen hoe... handelingen die, uh, die ervoor zorgen dat een. Uh, een mijn of een ID, zeg maar, spontaan tot detonatie zou komen. En alle handelingen die je zou doen, die zou je op afstand doen. Dus dat je gaat er wel manueel vijf naar naartoe. Ja. Maar je, dan, uh, ja, dan doe je een handeling en doe je het op afstand. Dan doe je een, uh, bijvoorbeeld iets eruit trekken. Of, oh, okay. ja. Dat kan door, door een robot kan die dat dan, dan voor je ja. Ja. ja, Of door een, een lijn. Ja, dat ja. hebben jullie, ik weet niet hoe lang je dit werk al doet, maar ik kan me voorstellen dat dat, dat ook zonder robots... Dat kan ook zonder robots, Moest ja. gebeuren Maar dat doen, dat doen we niet zonder, nee. eh, de, niet in ieder geval eh, niet erbij zitten, dus dat is echt wel op afstand. Ja. Hoe gevaarlijk is het dan, eh, desalniettemin, want we zijn uiteindelijk in Afghanistan, meen ik, tien of elf eh, Nederlanders zijn omgekomen met... Ja, maar via bernbommen. Via bernbommen, ja, ongeveer tien, elf, jaar. Ja, ja. ja. Dus dat, dat risico blijft. Ja, natuurlijk maar dat waren geen, waar geen, geen uh, personeel van de exclusieve opruimingsdienst. Nee, maar dat zijn de mensen voor wie jullie het pad vrij moeten maken, toch? Ja, correct. Ja, ja. Wat ja. dan aangeeft dat dat dus niet altijd lukt? Nee, maar sommige uh, plekken uh, is het ook niet logisch dat er wat lag. Uh, je kan niet een hele woestijn, keer je aflopen zoeken. Ja. En, uh, daar waar uh, de mogelijkheid was dat er wat kon liggen, dus dat je daarheen werd getrokken, ja. Ja, daar ging je zoeken. En Helaas, maar ook niet alles kan gevonden worden. Nee. Dus... Want dat is ook, nou ja, uh, Karel Dietrich zei dat ja. net al, van, het is lastig om, om te zien. Hè? Dat is ook dat jij zegt van hoe spoor je die uh, dingen op? Nou oh ja, het is, je ziet ook, uh, het, althans, ik heb cijfers een beetje nagezocht. Dat er wordt gesproken, mevrouw Ploemen heeft een keer gesproken over 3500 slachtoffers nog per jaar, Tien doden per dag. Per dag, zei iemand uh, op een bepaalde ogenblik. Ik heb ook cijfers gezien die wat lager liggen. Maar in de landen waar het zich voordoet, zo, zeker in de Balkan... daar komt natuurlijk nog van alles voor de dag. Hè? Ja, het het rottere bij de Balkan is dat er uh, normaal gesproken... als je mijnenvelden hebt, die zullen op papier zijn... en dan, zou je kunnen kijken, uh, dan weet je ongeveer waar het ligt. Alleen bij de Balkan was dat eigenlijk uh, elk dorp, elk huis... zijn eigen huis ongeveer beveiligde. Uh, als die mensen dan weggetrokken zijn, ja, dan weet jij niet meer waar de mijnen leren. Nee. Dan is het uh, lastig om ja, te weten waar je zou kunnen lopen. En waar ja. je zou, er zijn er wel indicaties uh, waar je wel kan komen waar niet, maar dan is het lastig. Ja, moet wat? je voorstellen, als je Ik heb gelezen dat vroeger wel eens krijgsgevangenen of kinderen het velden werden gestuurd. Hè? Nou, bij ons geen kinderen, Niet maar na ons, de Tweede nee. Wereldoorlog. Er is een, een mooie Deense film. Ik geloof dat het onder de Sand heet. Uh, wat de Denen, dus de Duitse krijgsgevangenen gebruikt hebben. Dat is in Nederland ook gebeurd, ja. Ja, Met ja, de ja, Compagnie Dreger, uh, Ja, die hebben dat. Uh, en dat waren ook vrijwilligers. Dat waren vrijwilligers? Dat waren vrijwilligers. Ja. waren gedeeltelijk vrijwilligers en gedeeltelijk die uh, zeg maar uh, enigszins de dwang. Uh, Verplicht met hun eigen rotzooi op te ruimen. Ja, ja, ja, met alle risico's van dien. Ook toen nog. Ja, correct. Ja. Ja. Ja. Is waarom waarom ja. is Nederlandse defensie daar zo bij betrokken? Waarom worden wij zo vaak gevraagd... om op die internationale missies iets te gaan doen? Uh. Uh, sowieso worden wij uh, met de internationale missie geroepen... om een... Um, um, um, uh, ja. Uh, onderdeel te leveren. En daar waar een onderdeel van de krijgsmacht heen gaat... dan wordt er ook automatisch uh, EOD aan vastgekoppeld. Oké. Okay. Ja, maar ook genie. Dus uh, genie is ook een heel belangrijk onderdeel... die dan uh, het zoeken naar explosieven of het zoeken naar mijnen. Maar hebben wij daarin kennis dat andere landen niet hebben? Of zijn er wel meer landen die, die nee, expertise... Nee, er zijn meer landen die dat hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Wat maakt het, want dat vind ik dan nou wel interessant... rondom die detectie van de mijnen. Het is dus heel lastig om ze op te sporen. Eigenlijk ben je dus afhankelijk van... Uh, of het nou een boer is die zijn eigen uh, landgoed heeft beveiligd... maar hele regimes die die dingen daar hebben neergelegd... Ja. Ja, dat zijn waarschijnlijk de enigen die dus precies weten waar ze liggen. Correct. Worden ja. daar kaarten van gemaakt of de, wordt dat gedocumenteerd? Normaal zal het zijn dat er kaarten van wordt gemaakt. Uh, de, ja, de, de eenheden die die uh, mijnen neerleggen... Uh, die zullen misschien op een later stadium ook wel weer terug willen komen. Dus dan zullen ze moeten weten waar die mijnen liggen. Ja. De mijnen willen niks anders zeggen dan dat het een, een gebiedsontzeggend... Uh, ge, uh, uh, gebied is, ja. ben je beveiligd. Ja. Uh, dan moet je ook weten... waar je jezelf neerlegt om bijvoorbeeld er langs te kunnen... of uh, in de late ze weer weg te kunnen halen. Maar als jullie die dingen willen opsporen... ben je dus afhankelijk van medewerking van een regime? Ja. Ja, en dat... werkt dat? Mm, niet altijd. Uh, soms uh, zou je toch ook zelf... Uh, indicatoren die je zou kunnen zien... dat je denkt van... Hey, plaatselijke bevolking die bijvoorbeeld uh, geen gebruik maakt van een veld. Okay, dan ja. zou je kunnen denken: hé, hey, daar hey, zit, zit wat. Ja, ja, precies. Als je bijvoorbeeld in Bosnië keek, uh, huizen waar nog hout in zat. Ja, dan wist je dat daar waarschijnlijk. Oké, okay, dan leer je op een gegeven moment wel ja, de kenmerken uh, van. Ja, hout was, te zien. was er waarschijnlijk in een uh, verlaten dorp. was er wel uitgehaald om het op te stoken. Oh, als er nog in huis zat. Ja, want oh, het... zullen we zullen leren zo op die manier ook. Die kijken. Moet kijken. Die die moet kijken. Moet je kijken. moet dus heel goed kijken wat er gebeurt. Ja. Ja, hoe de omgeving eruit ziet. Jij noemt het een gebiedsontzegger, een ja. landmijn, als een soort veiligheid. Ik zou zeggen, het is gewoon je, je, je een akelig, allesvernietigend goedje. Of ja, maar je beveiligt je eigen gebied. Ja, maar het heeft Of je wel... zorgt ervoor dat de tegenstander in ieder geval niet door kan. Ja. Dus ja, het een is een vernietigende goedje. kracht, toch? Uh, ja? Ja. Ja. Maar is het eigenlijk niet bedoeld? Moet ik het zo zien? Uh, je moet eigenlijk een onderscheid maken... als je bijvoorbeeld naar mijnen kijkt... naar antipersoneelsmijnen en antitankmijnen. Mm -hmm. En als je een antipersoneelsmijn hebt... dan is het ook wel de bedoeling... Uh, eigenlijk om hem te, te verwonden... niet om uh, iemand te doden. Als je iemand verwondt... dan uh, een gedeelte van het been zeg maar, eraf legt... dan zou je altijd uh, mensen nodig hebben... om die persoon weer weg te halen. Dus dan heb je in plaats van één persoon... zijn er drie die, uh, personen die... Uh, ...tijdelijk ergens mee bezig zijn. Oh, ja. de dat, het is dat tactisch ook? Het klinkt bijna cynisch... ...maar zo, nou. ik heb het vanochtend ook zo gelezen... Hè, ...dat het dat is dus een manier... ...om ervoor te zorgen dat de tegenstander... ...tijdelijk minder mensen kan inzetten... ...voor de echte gevechten... ...omdat ze ja, bij zo'n... ...bij zo'n uh, zo mijn... ...als daar iets mee gebeurt... ...dat dan meer mensen bezig zijn met het weghalen van de slachtoffers... ...dan dat ze zich actief met het gevecht kunnen bezighouden. Ja, en het is ook psychisch natuurlijk... Als je ook ziet dat je uh, maatje naast je uh, naasje, de, de voet kwijtraakt ja. En de volgende die gaat ook met de voet. Ja. Dan... Maar ja. het frangen het, het is natuurlijk, en daar begon Karel Dietrich ook over... dat, je, dat dit jarenlang blijft naeilen. Zeg maar, dat die dingen daar blijven liggen. Ja. Dus daar lopen de, die ene voet die je mist... zo, zo kunnen er heel veel mensen in de ja, domme maar, maar, rond het, maar het te lopen. Er, Als je bijvoorbeeld uh, in de balken kan kijken... en daar leggen ze op uh, hellingen. Leggen ze. Als het daar geregend hebt, dan gaat de aarde... dat verschuift ook een beetje. Dus ook die mijnen die, die, die verplaatsen zich. Dus ook al zou je tekeningen hebben... dan zal het nog niet altijd uh, zuiver zijn dat ze daar ook liggen. Dat, nee, dat ze kunnen zijn. Maar ik bedoel meer dat, dat generaties na die oorlog... dus nog steeds uh, getroffen worden... Ja. en dagelijks te maken hebben met de gevolgen van de mijnen... die daar ooit zijn neergelegd. Ja, correct. Ja. Dus het gaat iets verder dan de tactiek van een paar mensen... even uitsluiten van het gevecht. Ja, ja. ja, zeker. ja. zeker als je bijvoorbeeld uh, mijnen van neer is gelegd... en de, uh, de eenheden die er gezeten hebben zijn weggetrokken en die mm -hmm. hebben de mijn laten leggen Ja, dan is het een heel groot probleem. Ja. Is het een gebed zonder eind om die mijnen op te sporen? Nou, ik geloof dat we nu de conventie van uh, of de ja conventie van uh, ottawa hebben gehad. Ottawa is het, ja. Ja, en, ja. In 1997 is dat gebeurd. Uh, er zijn een hele hoop landen die zich daar uh, aan houden. Alleen ja, de grotere landen die doen nog steeds niet mee. VS niet. VS niet. Rusland niet. Rusland niet. China niet, India nee. niet, nee. Israël geloof ik niet. Nee. Nou, er zijn er nog wel een paar. En zolang ja. dat zo is, blijft het probleem even groot, moet je het zo zeggen? Nou ja, ik, ik weet niet of bepaalde landen nog die mijnen inzetten... maar ze hebben ze natuurlijk nog wel in stok, dus in de voorraad. En... Er is ooit uh, ambitie uitgesproken in 2016... dat er binnen tien jaar het gebruik van die landmijnen zou moeten, uh, helemaal weg zou moeten zijn. Het kan ja. zijn dat het verouderd is op een bepaald ogenblik. Dat het een wapen is... wat veel minder ingezet wordt dan het vroeger gebeurde bij de, natuurlijk zeker bij die mens, eh, persoon tegen persoon conflicten, ja. persoonlijke tegenstand. Ja. En dat, wordt het, dat zal het wel minder zijn de komende jaren. De, wat de, vijf... ja. En wat er dan voor terugkomt, dat is natuurlijk nog maar weer ja. de vraag. Ja. Ja. Dank in ieder geval voor uh, het zogeheten kijkje in de keuken bij de explosieve opruimingsdienst. Ben, dank je wel.